Ook collegepartij GroenLinks en D66 willen opheldering. De VVD is juist blij dat er eindelijk een capabele bestuurder is gevonden. In de Syrische stad Homs hebben regeringstroepen zeker 14 burgers gedood... die protesteerden tegen het regime van president Assad. Het leger zou tanks hebben ingezet. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé... heeft de Syrische regering beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid. Juppé zei dat Syrië verdere sancties riskeert als de aanvallen op de burgerbevolking doorgaan. De Europese Unie stelde vorige week een olieboycott in tegen Syrië, een besluit dat door Rusland werd bekritiseerd. Het weer: afwisselend droog en buien. Morgen ook. Het blijft de hele dag bewolkt en het wordt de graad of 17. Dit was het NOS journaal. NOS, NOS, NOS Radio e. Langs de lijn, met Robert Meder. Goedenavond, het moest vandaag de dag van de beslissingen worden in de Vuelta. Bouke Mollema pakte de groene trui, maar hij ging ook voor een podiumplek. Ik had gewoon alles om in ieder geval, uh, geval derde te worden. En ik hoorde dat Wingers gelost was, dus ja, ik, ik, ja, ik vecht toch over elke seconde om, uh, om hem nog te pakken, maar. Straks alles over die 17e etappe en er is trouwens meer wielrennen. Een reportage uit de Ladies Tour waar de vrouwen zich voorbereiden op het WK. Verder gaan we het uitgebreid hebben over het Nederlands Elftal. Want dat heeft zich geplaatst voor het EK van volgend jaar. Onze bondscoach Bert van Marwijk hoorde het gisteravond in de bus op weg naar het hotel. We hebben daarna nog even eigenlijk met de hele groep bij elkaar de hele staf. We hebben wat gedronken en uh, daar hebben we het er ook over gehad. Het was er ook wel een aardige stemming, moet ik zeggen. Straks bellen we trouwens met diverse voetbalkenners met de vraag... wat is eigenlijk het beste Nederlands elftal ooit? En er is golf. We blikken vooruit naar de KLM Open. Dat toernooi begint morgen met een aantal grote namen. Waaronder Rory McIlroy. Ik heb het beste jaar so in mijn karriere gehad. Alles gaat goed. Ik plan goed. Ik ben weer again. But... Hij won eerder dit jaar de US Open. En ook daar hebben we aandacht voor. Maar dan de US Open voor de tennissers. Na heel veel regen hopen we dat er dit uur eindelijk weer gespeeld kan gaan worden. Maar we beginnen met de Vuelta. De zeventiende etappe met de finish op de Peña Cabarga. Op die steile slotklim deed de nummer twee uit het klassement Chris Froome... een ultieme poging om de leidersstruik te veroveren. Hij ging in de aanval. Verslaggever Steven Dalenboudt. Maar klassementsleider Kobo vocht zich terug. Froome haakte weer aan, stak voorbij en won uiteindelijk de etappe. Bovenop die berg in het noorden van Spanje, tussen de supporters van Kobo... ...keek Froome met glimmende ogen om zich heen. Ik denk niet dat het echt niet in is. Ik ben gewoon blij om mijn eerste bike race te winnen. Maar het was een heroïne vijf. Ja, ik denk... ...de hele wereld been nu heel really hard geprobeerd. Uh, for the team and for myself so this is a really special occasion for me Now, did you realize at the time you were fighting for the first position in the race Kobo came back he took over and you took over did you realize what was happening well obviously I knew there was a fight for the general classification but then there was also the fight for the stage And uh, the precious bonus seconds obviously on the final. So that was always going through my mind. Natuurlijk, Froome wist waar hij mee bezig was. Het liefst had hij Kobo uit het wiel gereden en de trui gepakt. Maar dat zat er dus niet in. Kobo beet zich vast en lijkt nu op weg naar de Vuelta Al alhoewel Froome geeft nog niet op. In het klassement heeft hij nog een achterstand van 13 seconden. de uh, gap is nu 13 seconds. Uh, what does it say to you? 13 seconds, 4 days. Uh... It's still going to be a fight all the way to, to, to Madrid, I think. But right now, you're really, really, really happy, I can imagine. Oh, yeah, very, very happy. I mean, it would have been... Het was fantastisch om de jersey back, te krijgen. Maar ik deed alles wat ik kon. Het was niet uit Chris Froome was dat tegen collega Steven Dahlenbout. Achter Kobo en Froome kwamen Mollema, kwam Bauke Mollema als derde over de finish. Hij veroverde daarmee de groene trui, maar wist zich niets naar het podium te fietsen. Mollema staat vierde met iets meer dan 20 seconden achterstand op Wiggins. Bart Poels werd vandaag achttiende en valt daardoor buiten de top 10 van het klassement. Hij staat nu elfde. Later een uh, reportage over de uitstekende prestaties uh, van die twee Nederlanders in de Vuelta. Ja, het was uh, even rekenen voor iedereen uh, gisteravond. Maar het is toch echt zeker. Het Nederlands Elftal heeft zich geplaatst voor het Europees kampioenschap van volgend jaar. De UEFA heeft dat vandaag ook nog eens een keer bevestigd. Oranje heeft nog één punt nodig om ook groepshoofd te worden. Maar zelfs als dat niet lukt, is het EK een feit. Dan gaat Nederland door als één van de beste nummers twee. En dus feliciteerde Bert Maalderink, bondscoach Bert van Marwijk... vanochtend op het vliegveld van Helsinki. Ja, dat is eigenlijk wel geweldig dat we alweer zo snel gekwalificeerd zijn. Ja, ja. Je bent er wel blij mee, want het is natuurlijk een beetje een rare manier van kwalificeren. Dat dan door allerlei berekeningen dan ineens blijkt, ja, we zijn er. Ja, daarom, daarom ben ik misschien ook wel een klein beetje gelaten. Ik denk dat het echte gevoel pas komt als we straks thuis tegen Moldavië moeten spelen. Als je het zelf doet. En dat je het zelf doet, ja. waar ja. nou, hoorde jij het trouwens? Uh, ik hoorde het gisteren uh, onderweg terug naar het hotel in de bus. Wat gaat er dan door de bus? Wordt er dan nog wel een, nou, een hoera stemming? Uh... Nou, we hebben daarna nog even eigenlijk met de hele groep bij elkaar, de hele staf, hebben wat gedronken. En uh, daar hebben we het er ook over gehad. En toen was het ook wel een aardige stemming moet ik zeggen. Wordt er nu dan ook meteen van alles in, uh, in actie gezet? Van, uh, dat, nou, wat Nederland echt naar het EK gaat en dingen geregeld en zo? Ja, dan moet je bij, bij Hans zijn, Hans maar Ik bedoel, daar moet ik me verder niet mee. Maar ik neem aan dat het voor hun wel wat makkelijker wordt als het definitief is. Al zo vroeg dat je alles makkelijker kunt organiseren. En wat is nu het volgende doel? Want uh, er valt nog wel iets te halen in deze kwalificatie. Bijvoorbeeld groepshoofd op het EK. Nou ja, kijk, de bedoeling is gewoon, we willen gewoon graag alles winnen. dat wordt steeds lastiger. Maar dat is wel de doelstelling. En ik kijk altijd alleen maar uit naar de eerstvolgende wedstrijd. En dat is Moldavië thuis. En die moeten we gewoon winnen. Maar wat ik net zeg, groepshoofd, is het belangrijk voor jou? Want als Nederland, zijn die berekeningen dan weer, alles wint... dan is de kans dat Nederland misschien wel zeker... dat Nederland toch groepshoofd wordt. Ja, nou ja, dan wordt het altijd ietsje makkelijker. Dus dat, dat, dat is ook onze doelstelling. De eerstvolgende wedstrijd winnen. En als je dan groepshoofd wordt, ja, dan is dat alleen maar meegenomen. Heugelijke dag vandaag, of toch weer niet... Nou, het is wel een heugelijke dag, wat ik al zeg. Iedereen denkt dat het allemaal zo makkelijk is om je weer even te kwalificeren voor een grote nooi. En het lijkt ook wel zo, zoals we het doen. Maar daar moet wel heel wat werk voor verricht worden. Dus gefeliciteerd. Dank je wel. Bert van Marwijk was dat tegen uh, Bert Maldrink. Zometeen gaan we bellen met diverse oranje kenners, voetbalwatches, oranje watches, zo je wilt. En uh, maar bijvoorbeeld Theo Reijs, maar Joop Niesel, Jack van Gelder leggen we de vraag voor, wat is eigenlijk het beste Nederlands elftal ooit? Die vraag gaan ze beantwoorden na Gardinoor en Beautiful Day. Rise and shine, come on, let's roll. En een beautiful day, bijna kwart over tien. Nou, oranje, dus nog even bovenaan op die mooie FIFA-ranglijst. Nog nooit eerder stond het Nederlands elftal op de eerste plaats. En daaruit zou je kunnen concluderen dat het dus nooit een beter Oranje is geweest. Maar is dat ook zo? Nou, zoveel mensen, zoveel meningen. Wij leggen aan diverse voetbalkennis de vraag voor: wat is het beste Oranje ooit? Om te beginnen, voetbalhistoricus en schrijver van de 18-delige reeks Oranje Toen en nu, van Verkamman. Mattie, wat is volgens jou nou het beste zelf al ooit? Ja, er is een discussie. Nu al een, een paar weken, eigenlijk al een paar maanden gaande is. En uh, na die 11-0 tegen San Marino is die uh, opnieuw actueel geworden, die, die discussie. Ik vond daarvoor al uh, ja, dat, dat, uh, dat die vraag uh, beantwoord kon worden... Met, uh, met het antwoord dat dit wel eens het beste Nederlands helft... van al alle tijden zou, uh, zou kunnen zijn. Uh, als je ziet wat een, een enorme hoeveelheid talent erin is verzameld... Uh, dan uh, kan dit team zeker concurreren. Ik denk dat het net iets beter is dan het 11 van 74, uh, en zeker de, de WK-finalist van, van 78. Uh, de Europees kampioen van 88 heeft maar uh, ja, vier wedstrijden moeten spelen, waarvan ze de eerste ook nog uh, verloren. Dat was een sterk team, maar niet echt uh, imponerend, vond ik uh, al met al. Uh, als je nou ziet uh, dat iemand als uh, Wesley Sneijder eigenlijk uh, uh, alles goed doet en uh, dit team op, uh, ja, op een pad zet waar, waar, waarin nooit wordt verloren. Al die andere elftallen verloren toch ook regelmatig. Althans wonnen niet altijd. En uh, dit elftal heeft het nog geloof ik... Uh, er zitten twintig keer uh, achter elkaar of iets dergelijks... Uh, in serieuze wedstrijden gaan wonnen... zonder ook maar een punt te verspelen. Ja, dit is, dit is inderdaad het beste Nederlands elftal dat er ooit is geweest. Mattie Kamman, dankjewel. We gaan naar uh, Joop Niesen, de verslaggever... op de radio van de WK-finale van 1974. Goedenavond, Joop. Wat is Hoi. jouw beste Nederlands elftal ooit? Ja... Het ligt natuurlijk toch voor de hand... omdat ik het uh, van nabij heb uh, meegemaakt als verslaggever ook... Dat ik uh, kies voor 1974. Daar zat uh, volgens mij wat meer individuele klassen nog. Ondanks de, de Snijders hoor. Hè? De snijders uh, en, en, en de Robbins. Want uh, dat zijn natuurlijk ook geen kleine jongens. Maar het allerbelangrijkste voor die keuze is voor mij toch dat, uh, dat Nederland zelf, dat, dat kwam uh, qua uh, interlandvoetbal uit het niets. Het, uh, er was natuurlijk wel die historie van Feyenoord en uh, Ajax intussen. ...voor het clubvoetbal, maar uh, met het nationale team hadden we nog nooit wat gepresteerd. En ik vind toch dat uh, de nationale teams, het ene alzelfde van 88 en 78... ...dat die uh, eigenlijk al een beetje konden leunen op wat in 74 is neergezet. Dat is mijn, uh, dat is mijn voornaamste argument. Plus natuurlijk uh, de grote individuele klasse die in 1974 aanwezig was... ...met Cruijff uh, met van Hanegum, Neeskens, Kool toch ook... Uh, jammer vind ik alleen dat... Uh, ja. we, we hebben nu in het Nederlands elftal een betere keeper dan in 1974. En in 1974 zat de beste keeper thuis. Jan van Bever. Dankjewel Joop Niesen, de verslaggever van 1974. Dan naar de verslaggever van 1988 op de radio. Bert Nederlof, goedenavond. Goedenavond. Wat is jouw beste Nederlands elftal ooit? Ja, dat blijft toch het Nederlands elftal van 1974... Uh, met name omdat het een echte leider had, uh, uiteraard Johan Kruijf En dat mis ik een beetje in het huidige helftal. Misschien dat Van Bommel een beetje in die, in die richting komt. Maar ja, die heeft natuurlijk lang niet in de te verte, verte de kwaliteiten van Cruijff. Uh, en voor de rest vind ik ook dat de verdediging wat beter was in 1974. Je had bijvoorbeeld twee uitstekende backs. Ruud Kroll op links en Wim Schurie op rechts. En die vind ik eerlijk gezegd wat beter dan de huidige backs van het Nederlandse helftal. En Reisbergen was natuurlijk een fantastische mandekker. En dat hebben Heitinga en Mathijs in, uh, ook niet zo in zich, vind ik. Uh, en het middenveld was, was ongelooflijk uitgebalanceerd. Het is om het ogenblik een beetje zoeken af en toe. Hoewel dat steeds beter wordt ook het huidige middenveld van net Maar met Negens, uh, Wim Jansen en Willem van Hanegem had je ook een fantastisch middenveld. En de buitenspelers waren ook uh, geweldig in die tijd. Rob Wensenblink en Johnny Webb. Die beide ook behoorlijk wat scorend vermogen hadden. Dus ik denk toch dat het elftal van 64 net iets beter was dan dat van nu. Met uh, 88, uh, denk ik als derde... Dat, wil is wat minder, denk ik, dan het huidige Nederlands elftal. Er zaten wat minder spelers tussen... en dat werd dan weer geconverseerd door met name... Gunnars van Basten, en Rijkaard en Koeman. Maar toch, ik hou het op 74. Van de radioverslaggever van 1988 naar de tv... verslaggever van 1978 en 1988, Theo Rijtsma. Goedenavond. Goedenavond. Wat is volgens jou het beste het Nederlands elftal ooit? Het beste Nederlands elftal is dat elftal dat het beste resultaat heeft behaald. Dus niet alleen mooi speelt. Maar dat ook als resultaat te boek staat. En dan kom ik uit bij 1988. 1988, dat was een perfect gezelschap. Ik heb dat een goed stel genoemd. Niet zomaar. Nee, het waren goede voetballers. Die pasten bij elkaar. En op het juiste moment bereikten ze het hoogste wat zij op dat moment konden bereiken. En dat is dat Europees kampioenschap. Natuurlijk. 74 was een heel mooi Nederlands elftal. Je had toen Cruijff, met uh, een speler eigenlijk als, als een wereldwonder. Je had ook een geweldige Van Hanegem. Die heb ik kort geleden nog eens teruggezien in die finale. In die finale, die verloren finale tegen West-Duitsland, was die toch wel erg goed. Maar ze verloren. En dat was natuurlijk ook zo met het Nederlands elftal bij de laatste wereldkampioenschap. Een heel goed elftal. Goede coach. Maar toch de finale verloren van een, ja, dat is waar, een geweldige Spanje. Maar wel verloren. En op dit moment draait dit Nederlands Elftal goed. Maar het gaat eens een keertje om winnen. En dat moet dus volgend jaar gebeuren in Oekraïne en in Polen. Theo Rijtsma, dankjewel. Dan naar je collega, voetbaljournalist Lex Muller. WK74, het Nederlands Elftal. Met de absoluut de beste wispeler ter wereld, Johan Cruijff. Dat hele team had geen zwakke plekken. Misschien het doelman Jan Jongloet. maar de rest was vanuit zonderlijke klasse... als geheel, ook als voetbal, beter dan in 88. Beter dan nu ook, want nu zitten er nog wel wat zwakke plekken in. Dan zoeken we contact met Auke Kok, schrijver van uh, onder meer een boek... over de WK-finale 74 en de EK-finale 1988. Auke, goedenavond. Wat is jouw beste elftal ooit? Het, het, het beste oranje ooit uh, is uh, uiteraard, zou ik haast willen zeggen, dat uh, van het WK 1974. 74, om, eigenlijk om een hele simpele reden, namelijk we hebben nooit een elftal gehad met zoveel spelers van internationale klasse als toen. En dat waren er minstens zeven. Ik noem Kruijf, Van Hanegem, Rensenbrink, Rep, Jansen, Neeskens. Krol, zeven mensen en dan uh, uh, laat ik nog een Wim zuurbier buiten, buiten, buiten beschouwing. Dit elftal van internationale topklasse speelde uh, in die zomer van 1974 uh, een reeks van wedstrijden tot aan de finale helaas. Toen niet, maar daarvoor wel. Uh, uh, wet, een, een, be, een betoverende schoonheid en offensieve drang die nog altijd tot de internationale verbeelding spreekt. Goed, dankjewel. Auker Kok was dat schrijver van uh, die 18-delige reeks Oranje. Nee, dat is niet waar. Dat was Matthias Verkamman. Auke Kok heeft ook hele mooie boeken geschreven over 1974 met name. Goed, u hoort het. Uh, zoveel mensen, zoveel meningen vormen uw eigen mening.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 Oh wow. Toon en Somehow. Zometeen gaan we contact zoeken met uh, Marcella Meske... om te horen of er al getennist wordt bij de US Open... en of er eigenlijk überhaupt nog wel getennist gaat worden bij de US Open vandaag. Waar ze al zo achterlopen en de nodige problemen ongetwijfeld zullen krijgen... ook al wordt er nu getennist. Snapt u het nog? Over een paar minuten gaan we naar Marcella Meske. Eerst gaan we geven naar het wielrennen want daar is reden genoeg voor. Bauke, Mollema en Wout Poels met puikenprestaties... lieten ze de afgelopen week in de Ronde van Spanje... de harten van de Nederlandse wielerliefhebbers sneller kloppen...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 En dan terug naar die aankomst vanmiddag. Mollema lag op de grond uit te de heigen... ...derwijl Pools van een stond een meter verderop... Kromgebogen over het stuur. Pools is dat andere grote Nederlandse klimtalent. Maar in de rit van vandaag werd hij al vroeg gelost. Pools kwam wel terug met behulp van zijn ploegennoten... ...maar verloor vervolgens 1 minuut 14 op die slotklim. Op die slotklim waar hij zijn zin op had gezet... Toch probeerde Pools zijn teleurstelling eenmaal boven te verbergen. Nou, ik weet niet of het te lang zijn. Volgens mij reken ik niet zo heel slecht. Dus, het uh, is niet als ik niet win uh, dat het dan gelijk niet is uh, geslaagd. Dus uh, ik ben eigenlijk wat tevreden. En Pools, gisteren nog onthaald door zijn eigen fanclub. Pietje, hoe is hij? Gaat lekker met je, eigen fanclub? Ja, twee man. <laughs> nee, dan krijg die denk ik thuis. <laughs> kan tevreden zijn, misschien niet over vandaag, maar wel over de Vuelta in zijn geheel. Hij won twee keer een etappe net niet, maar weet nu wel dat hij sterk genoeg is voor een zegen in een grote ronde. Uh, ik denk het wel, ik denk als je uh, uh, twee keer toch wel redelijk dicht bij de overwinning uh, zit, dan uh, kan je denk ik ook wel een etappe winnen. Wat heb je verder over jezelf geleerd? Uh, mensen vragen natuurlijk altijd wat voor renner ben je? Ben je een klassementsrenner, uh, ben jij een, een klimmer die, die voor de dagzegers gaat? Wat weet jij wat dat betreft over jezelf? ja dan niet zo heel verleidelijk ja, dat ik berg bergop kan fietsen. En uh, dat ik in de korte, uh, het korte ronde werk ook uh, mijn mannetje kan staan om een kort klassement te rijden. Ben jij bereid om in de toekomst bijvoorbeeld, uh, je ook nog meer te richten op het tijdrijden... en daardoor misschien iets in te leveren op het klimwerk? Uh, ik ben wel bereid om te investeren in het tijdrijden natuurlijk. Maar uh, ik denk dat het niet ten koste van mijn klimwerk moet gaan. Want daar moet ik het uh, toch over hebben. Maar ik denk wel dat ik daar een goede combinatie in kan vinden. Een reportage van Steven Dalebuit vanuit Spanje over onze toppers al daar. Bauke Mollema en Wouts Poels. Als u goed luistert, dan hoort u het geluid van de open Amerikaanse tenniskampioenschappen in New York. Er werden gisteren al partijen geschrapt vanwege de regen. Dus het programma voor vandaag is overvol. Maar liefst tien enkelpartijen moeten worden afgewerkt. En dus begon Rafa Nadal vol goede moed. Dat is een partij in de vierde ronde tegen een Luxemburger, Giel Müller. Maar uh, beide spelers moesten naar een kwartiertje alweer van de baan. En zo te horen uh, wordt er nog weinig getennist. Marcella Mesker, goedenavond. Goedenavond. Ze zitten lekker uh, een beetje te beppen op de tribune. Maar... O, nou, ik hoor ja. wel applaus nu. Ge -ge Gebeurt er nog iets, denk je? Nou, dan wordt er, wat, uh, wordt er wat aangekondigd als er applaus opklinkt. Of dan wordt er een weather report uh, omgeroepen van... nou, het, het regent nog een half uur en dan komt er een dry spell. Een droogte aan, nou, we weten het allemaal niet. Maar uh, er is voorspeld dat het uh, de hele dag uh, druilerig en miezerig zou zijn. Hm. Dus minder harde regen dan gisteren. Toen werd uh, het hele programma gecanceld. Dat was al na drie uur uh, op de dag. Toen wisten ze al, dat wordt helemaal niets meer. Vandaag dus... Iets beter weerbericht, maar ja... A miserregen heb je ook niks. De baan blijft glad en dus kan er niet gespeeld worden. En is er behalve die drie games van bijvoorbeeld de partij van Nadal tegen Murray of Nadal tegen uh, Muller of Murray tegen Young, ja die hebben alle twee maar drie games gespeeld en waren ook ziedend, hoor dat ze überhaupt de baan op moesten, want ze vonden het onverantwoord. En Nadal hoorde je dus zelfs letterlijk zeggen tegen de uh, hoofdscheidsrechter Brian Early: "It's the same old story. All you think about is money." En daarmee bedoelt hij natuurlijk het winstbejacht wordt boven de veiligheid van de spelers gesteld. Want ja. Nadal, maar ook Murray en ook Roddick die zeiden ja de baan is gewoon uh, niet veilig genoeg. De uh, lijnen zijn glad, daar kunnen we over uitglijden. Daar kunnen we ernstige blessures door krijgen en toch moesten ze de baan op voor ja. drie games. Ja. Dus daar hebben we wel een punt. All you think about is money. Heeft dat ook te maken met het feit dat... hoe is de regel ook weer? Als ze een uur of langer hebben gespeeld... dan krijgen de mensen het geld van hun kaartje niet terug. Is Dat niet zoiets? Ja, precies. Uh, het is zo als er minder dan anderhalf uur... dus 90 minuten is gespeeld... Uh, dan krijgen de mensen in New York niet hun geld terug... maar dan kunnen ze die tickets inruilen... voor een ticket van de US Open 2012. Ja. Of mogelijk nog een dag... In 2011. Maar ja, er zijn niet zoveel dagen over. En die zullen allemaal wel volgeboekt en uitverkocht zijn. Um, maar sowieso kost ze dat een dag geld. Want, nou ja, reken maar uit: eh, Arthur ashe Stadion. Daar kunnen er 23.000, 24.000 mensen in. Dan lopen er nog eens duizenden rond. Er zijn uh, ja, 30.000, 35 35.000 mensen per dag op het park aanwezig. Nou, wat zouden ze betalen tussen de 20 en 30 euro? Nou, een hele goede rekenaar ben ik niet. Maar dat is in ieder geval heel veel geld. Ja, 800.000 euro ongeveer uh, heb ik heel snel uitgerekend. Oh. 750.000 euro ongeveer ja, per dag. Dat is toch wel iets om... Uh, maar ja, aan de andere kant... Uh, ja, je, je kan die jongens natuurlijk ook niet uh, onder druk zetten. En dat, als dat wel gebeurt, dan protesteren ze. Want ze hebben protest ingediend, geloof ik? Ja, dat was zelfs uh, voordat ze de baan op moesten. Uh, het schijnt zelfs zo geweest te zijn dat ze in het... Uh, kamertje gingen waar de organisatie zit en de hoofdscheidsrechters, daar gingen Nadal en Murray gezamenlijk in om hun beklag dus te doen. He, en uh, naderhand ook in interviews voor ESPN... Uh, hebben ze echt kritiek geuit op de organisatie. En nou, dat is nogal wat. En uh, ja ze hebben ook gezegd... van uh, er moet meer naar de topspelers geluisterd worden op dit soort momenten. We begrijpen dat iedereen wil dat we gaan tennissen. Dat willen we zelf ook. Maar het moet niet ten koste van onze veiligheid gaan. En uh, wat er natuurlijk ook achter zit, behalve die tickets... is natuurlijk ook het geld van de televisie. Wat dacht je? dat NBC, ISBN, CBS, ze hebben allemaal daar een vinger in de pap. En dat zijn natuurlijk allemaal commerciële zenders. In oh. iedere uh, gamewissel, in iedere changeover... Ja, dan gaat er weer een commercial op zender. Nou, de, de, die televisiestations verdienen ook niet... als er geen tennis live wordt uitgezonden. Dus indirect zal daar toch ook wel weer een percentage naar de organisatie gaan. Dus het gaat nog om veel meer geld dan alleen die tickets. Ja, dan hoor ik al heel veel tennisliefhebbers nu uh, zeggen van... Uh, doen we dan een dak op? Ja, Inderdaad, dat uh, uh, gerucht dat gaat natuurlijk de, nu ook weer de ronde van jongens kom op met een dak. Uh, want um, ja, het gaat waarschijnlijk nu het vierde achtereenvolgende volgende jaar worden uh, dat het toernooi doorloopt uh, naar de maandag. Minimaal zou je haast zeggen, want als het vandaag... Helemaal verregend. Morgen is er nog slecht weer voorspeld. Ja, wat moet je dan? Dan ga je misschien zelfs wel tot dinsdag door. Mm. Maar ja, ze hebben natuurlijk nog niet zo lang dat hele nieuwe centenkoord. Arthur Ashe. Uh, nou als je het ziet op televisie... het is een kuip van je welste 24.000 toeschouwers. Zet daar maar eens een dak op. Mm. Um, ja, dat kost uh, twee, driehonderd miljoen dollar. Uh, ze hebben juist dat andere centenkort, het Louis Armstrong Stadium... daar hebben ze juist de bovenste ring van afgehaald... om dat dus weer wat kleiner te maken. Uh, maar goed, dit, dit zijn zulke consequenties... als dit uh, toernooi nu weer boven de limiet gaat... weer boven het uh, finale weekend uit... Uh, dat ik... Uh, denk dat er echt plannen gaan komen om uh, een dak te gaan bouwen. Maar ja, dat duurt nog wel weer minstens drie jaar voordat, er, voordat dat er uh, ligt. Even naar het sportieve gedeelte, want uh, jij weet als geen ander... hoe vervelend het is om uh, geconfronteerd te worden... met lange wachttijden en met regen. Wat doet dat met een speler of speelster? Ja, de zenuwen krijgen ze ervan. En de een wat meer dan de ander. De een zit wat relaxter in elkaar, zoals bijvoorbeeld Roger Federer. Uh, dat is natuurlijk ook het type speler. Hij speelt wat makkelijker op zijn talent. Um, hoeft niet meer iedere dag uren te trainen. Weet je, een half uurtje even inslaan, het balletje voelen is voor hem genoeg. Maar neem nou bijvoorbeeld Rafael Nadal. Dat is natuurlijk een echte werktennisser. Die heeft veel wedstrijden nodig. Die wil ook veel wedstrijden winnen voor zijn zelfvertrouwen. Uh, die moet goed zweten. Uh, hij heeft bijvoorbeeld ook een enorm uh, routine vlak voordat hij een wedstrijd gaat spelen. Dan is hij... Uurlang bezig in de kleedkamer. En het laatste wat hij doet is bijvoorbeeld een ijskoude douche nemen. Maar vandaag bijvoorbeeld had hij daar niet eens de tijd meer voor. Hij kon niet zijn gebruikelijke routine van het intepen van zijn enkels. Het intepen van zijn vingers. Uh, die koude douche hè, om, om nog even die adrenaline te krijgen. Uh, ja, het was allemaal haaste, haaste, haast, Terwijl het buiten nog regende. En uh, hij moest toch de baan op. Dus uh, Nadal... Dus type Nadal uh, heeft er veel meer last van, denk ik, dan het type Federer. Het heeft natuurlijk een beetje te maken met uh, de persoonlijkheid. Ja. Hoe stressgevoelig zijn ze. Ja. Tot slot, uh, stel nu het geval, het is nu woensdag en er kan drie dagen niet uh, uh, getennist worden. Is er dan een scenario denkbaar dat de maandag niet genoeg is... dat je dan zelfs op dinsdag of woensdag door moet, of is dat onmogelijk? Ja, nee, dat moet wel, want Nadal en Murray die spelen hun vierde rondes vandaag. Dus dat betekent hierna nog een kwartfinale, euh, een halve finale en een finale. En die vierde rondes, ze hebben vier wedstrijden nog te gaan. Dus als het vandaag verregent, dan is het donderdag tot en met zondag iedere dag spelen. Maar ik hoorde Mas Wielander al zeggen: Ja, dat is onverantwoord voor de gezondheid. Best of five in op zich vochtige en normaal gesproken warme temperaturen. Dat kan je de spelers niet aandoen. Dus dan wordt het maandag. Maar ja, regent het vandaag, dan wordt het vier dagen op rij met maandag erbij. Ja. Dus dan wordt het waarschijnlijk dinsdag. Ja, ik weet het niet, maar het is in ieder geval een drama. Ja, met alle gevolgen van die natuurlijk voor de toernooien. waar eh, die erop rekenen dat ze volgende week weer achter de pegasus geven. Eh. Ook dat nog. Dat komt er natuurlijk ook nog bij. Goed, we gaan het afwachten. Voorlopig wordt het dus niet getennist bij het Dior's Open. Je houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel, Marcella Mesker. That's Stevens en uh, Green Door. oud de Rooy is na twee maanden al, alweer opgestapt... als teammanager van het begeleidingsteam van de Nationale Schaatsploeg Achtervolging. De Rooij kiest ervoor meer tijd te besteden aan de door zijn bedrijf... ontwikkelde elektrische fiets. Met een klein team van een totaal vijf mensen... zijn we al 2,5 jaar bezig een elektrische fiets te ontwikkelen... waar ik drie jaar geleden t, uh, een ideetje voor kreeg. En uh, ja, we hebben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 Technisch directeur Arie Koops van de KNSB neemt voorlopig de taken van de rooi waar. Koops heeft benadrukt dat het ingezette proces rond de ploegachtervolging geen gevaar loopt. En dat de KNSB op de korte termijn op zoek gaat naar een geschikte opvolger. Ja, dan gaan we weer uh, terug naar het uh, wielrennen, want uh, deze week fietst de internationale vrouwentop in Nederland de Ladies Tour. Twee weken voor de WK in Kopenhagen, dus een mooie krachtmeting voor de dames. Gisteren won Marianne Vos, wie anders zou je zeggen, de eerste etappe. Vandaag stond in het Brabantse Gemert een tijdrit op het programma. Maak het ons op voor ons toppetje, want dat mogen we zonder stellen, Vele kleuren truien... Van regenboog tot rood blauw alles is in haar verzint. Anderhalve minuut nog voor het Vos, Nederlands kampioene, maar hier ook alweer in het oranje van natuurlijk wel de Profile Ladies Tour. Bij Janne Vos, het is half zeven, het begint te gieten zeg. Ja, ja, het uh, hollands weer, hè. kan ja. gebeuren. Ja, je hebt net even een stukje verkend, heb ik begrepen? Uh, ja, kun je daar nog wat mee nu het zo, uh, de hemel lijkt uh, opengebarsten? Nou ja, juist daarom is het dan wel uh, belangrijk om te weten hoe de bochten erbij liggen. Maar ja, met die rekening wordt het wel uh, voorzichtig aandoen, natuurlijk. Marianne Vos heeft gisteren dus haar eerste grote slag geslagen. En vandaag de tijdrit. Maar in het achterhoofd speelt natuurlijk dat andere grote evenement. Over twee weken in Denemarken, Kopenhagen om precies te zijn. Het WK. Natuurlijk is het in de, in de aanloop naar het WK. En. Uh, ja, heb je dat gewoon wel continu in je achterhoofd. Maar uh, daarnaast is het ook gewoon de grootste Nederlandse uh, wedstrijd. En daar willen we ons ook allemaal laten zien. Nou, jij, je focust je hier gewoon echt op, hè? Ik bedoel, dat WK, dat is voor later. En dit is nu? Ja, ja inderdaad. Ik kijken het altijd naar. 1 minuut en seconden. Ja, Waar was de concentratie? Voorheen was Marjane Vos een beetje de enige Nederlandse troef op een WK. Nu is dat anders. Annemiek van Vleuten heigt in de nek van Vos... En is zeker niet kansloos. Nou ja, wat mij betreft is uh, het seizoen heel, uh, heel mooi. En het kan uh, ja, zeker nog mooier worden. We gaan daar met een heel mooi team heen. Dus ik heb er heel veel zin in. Ja. De wereldbeker gewonnen. Eigenlijk is het seizoen nog niet meer kapot, toch? Nee, dat klopt. Dus uh, vanuit die uitgangspositie uh, naar het WK gaan is gewoon ook eerlijk. Is dat extra voor je? Nou, het geeft jou gewoon een lekker gevoel. Het is goed voor de moraal. Uh, goed, ik heb nu nog heel veel zin om lekker te trainen. Ik ben nog niet moe uh, qua, qua te veel wedstrijden hebben gereden of zo. Ik voel me gewoon nog fris. Dus. Hmm. Voorheen hadden we als Nederlandse zijnde altijd één speerpunt op zo'n uh, groot evenement. En dat, uh, ja, dat was Marianne. En nu zijn het er zomaar twee. Je heigt echt in haar nek, hè? Ja, nou, mooi dat je dat zo ziet. Uh, ik denk dat we met Marianne wel nog steeds gewoon echt de uh, de kopvrouw hebben. Maar uh, er zijn zeker meer in ons team die bij uh, anderen op moeten, de concurrentie op moeten gaan letten. En dat is gewoon echt super supergaaf. Minder dan een halve minuut. Vos blijft natuurlijk Nederlands topfavoriet. Maar, moet gezegd, het parcours in Denemarken is Misschien wel wat meer op het lijf geschreven van Van Vleuten. Ik heb zelf het parcours niet verkend. Ik heb het alleen gehoord van Marianne, die er is geweest. Normaal uh, gesproken ben ik op, op zware parcours uh, kan ik goed uit de voeten. Dus uh, ik weet niet hoe zwaar het is en hoe selectief het gaat zijn. Dat zal ook afhankelijk zijn van het koersverloop, denk ik. Ja, ja maar het parcours biedt mogelijkheden voor veel mensen. Dus het is moeilijk om daar nou precies uh, of per se een aantal uh, favorieten voor aan te wijzen. Maar ja, goed, het biedt ook zeker kansen uh, voor mij en voor de Nederlandse ploeg. Een diepe zucht. Even terugrekken. 15 seconden. Ja, het is lang droog gebleven hier in Gemert, maar om half zeven, zo'n uur voordat Vos aan de start verschijnt... barst de hemel werkelijk waar open. Ik ben bang dat ik gewoon op een natte weg mag gaan rijden. Maar ja, dat uh, hoort er dan maar bij, zeg ik al. En dus wachten we nu op Vos. De te kloppen tijd is 27.31. Komt Marianne Vos onder de tijd van 27.58... De tijd van Marianne Vos is 27 minuten 42 seconden. Plaats nummer 2. Ellen van Dijk wint dus. Marianne Vos wordt tweede en Annemiek van Vleuten zorgt voor een compleet Nederlands podium met de derde plek. De bijdrage was van Matthijs Westra. Straks een dramatisch vliegtuigongeluk in Rusland.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 en de streets of London. Ja, ik zei het al: een vliegtuigongeval in Rusland. Daarbij is bijna het gehele ijshockeyteam van locomotief Jaroslav om het leven gekomen. Het vliegtuig waarin het team zat stortte vlak na het opstijgen neer. En bij die crash kwamen 43 van de 45 inzittenden om. Onder de slachtoffers veel Russische ijshockeyers, maar ook internationals, van onder andere wereldkampioen Tsjechië.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 Op de persconferentie ging het vooral over de grote doorbraak van Rory McIlroy. De Wonderboy uit Noord-Ierland won dit jaar de US Open... en dat was zijn eerste major titel. U wordt een bijdrage van Ragnar Niemeyer. Deze man is aanwezig, Lee Westwood, de Engelsman. This birdie at the 13th was his seventh of the day. Yeah. Nummer 2 van de wereld momenteel. En deze meneer is er ook voor. de victor. Knocks it in and Martin Keimer is de 92nd PGA champion. Martin Keimer, de winnaar van het KLM Open 2010, de nummer drie van de wereld. En natuurlijk is hij er, de man om wie alles draait dit jaar in de golfwereld. Rory McIlroy, the baby-faced 22-year-old from Northern Ireland, in becoming the youngest Open champion in almost a century. 22 jaar afkomstig uit Noord-Ierland, US Open kampioen. He made golf look easy. Another US Open champion from Northern Ireland. Een real performance van Rory McElroy. Ja, yeah, I mean you know, I had a great chance this year to win my first major at the Masters. And... McElroy is zelf zo vriendelijk om even uit te leggen waarom dit zijn jaar is. Ja, het werkte niet out. I had a, a very difficult day on the Sunday. And then... Ik had een goede so, kans om een eerste major the te winnen the day bij de Masters. Maar op de slotdag ging het mis after. en. Ik kwam sterk terug bij het volgende grote toernooi. De volgende major was de US Open dat ik won. It was a big achievement for me to come back after the Masters and win that and you stepping stone in Is een geweldige stap in mijn loopbaan. Het winnen van de US Open was knap. Ik heb wat dingen anders gedaan tijdens dat toernooi dan eerder bij de Masters. Als het daar niet was misgegaan, was ik misschien later geen kampioen geworden bij de US Open. Helped me you know achieve bigger and better things. Ik ben nog steeds dezelfde persoon. Major kampioen, er is wat meer aandacht voor me, maar het is fantastisch allemaal. It's Rory McIlroy komt uit Noord-Ierland uit het stadje Hollywood vlakbij de luchthaven van Belfast. Zijn vader had vroeger drie banen om Rory's golflessen te kunnen betalen. De jonge Rory begon al op tweejarige leeftijd te spelen met plastic clubs. En de minimumleeftijd van de plaatselijke golfclub werd speciaal voor hem verlaagd. Hij was een supertalent. Inmiddels is McElroy veelvoudig miljonair en ligt er in de achtertuin van zijn landgoed een complete oefengolfbaan. Ja, definitely. I wanted somewhere that. That I could and, you know, het is vooral voor mij en mijn coach bedoeld om rustig te kunnen werken. Het is meer voor mij en mijn coach om een beetje privacy te hebben en te kunnen oefenen wanneer ik wil. Ik ga er beter door yeah, spelen I en mean, uiteindelijk wil ik de like beste speler is, is worden want van de wereld. Buiten de persstand op de Hilversumse golfclub regent het inmiddels keihard. Kei Fairways zijn door de greens zeiknat. De voorwedstrijd die aan de gang is, wordt zelfs afgebroken om de baan te sparen voor morgen. Binnen in de tent zit nog een wereldtopper, Lee Westwood. One, two, three. Got... Na Luke Donald, momenteel de beste golfer van de wereld. Maar eens vragen aan de Engelsman, 38 jaar inmiddels, of hij bang is voor de Jonkies Onder wie Rory McIlroy. Het doesn't niet me um, you know, it's Het is gewoon een van die dingen die... Good young players are always come along. jonge spelers zijn er altijd. Um, Ik ben you know, wel verbaasd dat ze echt so kunnen winnen. Uh, Ik speelde ooit op Madeira mijn uh, eerste uh, proefwedstrijd en zij reizen als amateurs de wereld al over. Surprise, you know, Daarom really maken ze ook zo makkelijk de stap naar proefgolf. Dus ze traveled de wereld als amateurs. We didn't dat niet als we amateurs maar ze that die kans, want how is golf changed. Westwood heeft niet het idee dat hij door de druk van de Jonkies harder moet werken. Nee, niet echt. Ik ben altijd een and you en wat andere mensen doen. Het niet affect the way I approach Ik trek me niets aan van andere spelers die er op dat moment goed zijn, vind ik niet zo relevant. Als de baan op tijd geprepareerd is, start Westwood morgen om half twee. Tien minuten eerder is Rory McElroy dan al begonnen. Aan de 92e editie van de KLM Open. KLM open. die dus eisen en wederdienende morgen begint. De organisatie heeft inmiddels uh, laten weten dat de toeschouwers wordt geadviseerd... om vooral met openbaar vervoer te komen, omdat de parkeerplaatsen... Uh, tenminste de plekken waar de auto's zouden moeten komen te staan... doorweekt zijn, dus doe er uw voordeel mee met deze mededeling. Dit was NOS Langs de Lijn voor nu, zo meteen, zoals te doen gebruikelijk... met het oog op morgen dat uh, op deze woensdagavond wordt gepresenteerd... door Clary Polak. We u nog een heel fijne avond. Dag. there exploding 757 oh they're jumping out the windows i guess because they're trying to themselves i don't know two airplanes have crashed in the world trade center 11 september 2001 aanslagen in amerika zondag precies tien jaar geleden ...onbeschrijfelijk wat terroristische daden kunnen veroorzaken. Radio 1 blikt terug en kijkt vooruit. The United States will hunt down and punish. 10 jaar na 11 september 2001. Op Radio 1, het nieuws van naar de kanten. Cool, en toen? Nou, en toen kwam ik terug van de training... ...maar ik had de voordeur niet goed dicht gedaan...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 Managementboek.nl, de beste boekensite en meer voor managers. Kom naar Rotterdam, dan beleef je iets bijzonders. Het Rotterdam Philharmonic Gerkje Festival, de wereld van Witte de Wit, 24 uur cultuur, de internationale keuze van de Rotterdamse Schouwburg. Ga voor het complete festivaloverzicht naar rotterdamfestivals.nl. Dit is Radio 1.